Boekste hoogte, naar het gelijknamige boek van Emily Bronte in de vertaling en bewerking van Josephine Soer. Derde deel.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 was er ook maar mij hebben ze niet binnengelaten. deden jullie daar het hemelsnaam luister ja? toen cassie was weggejaagd door die vervloekte hindley nou toen zijn we gaan zwerven over de heim in het stikke donker <laughs> we kennen de omgeving toch op ons duimpje hoe dan ook we kwamen in de buurt van de lijst ja? en we zagen dat licht branden Ja,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 Oh, en zo konden we naar binnen kijken. Oh, Nelly, dat was prachtig. Rooie fluwelen gordijnen, rood kleed op de grond en een grote gepolitoerde tafel. Plafond met goud en kristallen kroonluchter. Oh, wat een mooie kamer, is, Skrip. Ja, is een kookje. Ik kijk nou eens naar die Edgar en zijn zusje Isabelle. Waarom staat die jongen te huilen? En schreeuwt het meisje? Ja. Kijk dan. Ze kibbelen over dat rondje. Oh. Oh. Wat een malle verwende kinderen. Dat zouden wij nooit doen. Kijk nu toch, die Edgar. Staat die zijn Zijn kleinkind. Stil, stil. Mm -hmm. ik, ik geloof dat ze ons gehoord hebben. Ze kijken onze kant op. Mama, mama. Oh. Ja. Oh. Ze sturen de honden op ons af. Lopen, Cassie. Kom in. geef me een hand. We moeten maken dat we wegkomen. Kom nou. Ja. Kom. kom. Ik heb een enkel. <lacht> niet, niet je voet terugtrekken. Houd vast. Houd vast. Stom beest. Hier, hier zijn ze meester. Wat zijn het voor vragenbonden? Cassie. Breng ze binnen. Nauwelijks meer dan een jongen. Maar wat kijkt hij kwaadaardig. Pa, wat een griezel. Stop hem in de kelder, papa. Vind je hem geen griezel, in het Laat korp? hem niet ontsnappen. Oh. Maar, dat meisje, is dat niet meer van Unschel? Ja hoor, dat is ze. Kijk eens hoe de voetbloed waar er gebeten heeft. Hoe kan haar broer toch toestaan?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 Maar ze had het heerlijk. Ja? Ja, de voet werd verzorgd. haar werd gekampt en geborsteld. En ze kreeg een bordje cake en ze werd met stoelen al bij het vuur geschoven. Ja. Iedereen bewonderde en verwende haar. Nou, toen ben ik weggegaan. Als jij je behoorlijk had gedragen, dan hadden ze jou ook niet weggejaagd. Ik was toch niet gebleven, ook al hadden ze me gevraagd. Ik hoor thuis op de woeste hoogte. Net als Cassie trouwens.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 Meneer Lapgoed, in plaats van een kleine wilde die naar binnen kwam rennen, ja. stegenwaardige waardige jonge vrouw van een mooie zwarte pony. Gouden krulletjes kwamen van onder een vilten hoed met struisveer tevoorschijn. Ja, en ze droeg een schitterend lange amazonekleed dat ze met beide handen op moest houden. toen ze met vele allure naar binnen zeilde. Ja. <lacht> Cathy, wat ben je mooi geworden? Ik ken je haast niet terug. Blijf. Daan, lieverd. Anders gaan je krullen in elkaar. Uh, kom laat mij je hoed afzetten. Zo. Pasje oh, spot. Oh. Zijn jullie blij me weer te zien? Kom af. Jullie gaan ze opspringen. Kom. Oh. Is hij clever niet? Ik kom dichterbij. Je mag me je welkom heten. Net als de andere bediende.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 ga lekker bij het fornuis zitten. Ja. Kijk eens. Hier, hier heb je een pannenkoek. Ah, lekker, pannenkoek. Mm -hmm. Dank je. Lekker. Ja, mm. yeah, Nelly? Ja? Maak je dat ik er netjes uitzie? Ik ga mijn leven beteren. Dat zal tijd worden. Och, zeg, wat heb jij je misdragen toen Cassie thuis kwam? Ik denk wel of hij jaloers was. Ik ben jaloers op Cassie? Nooit van mijn leven. Ik zou niet kunnen. Ja, maar ze heeft me nog nooit eerder smerig genoemd, en dat stak me. Wacht eens even, kom jij eens hier voor de spiegel staan. Zal ik oh. je haar eens even borstelen. Nou. Ja, toma. Wat zit er dan in de ja. Zo. Nou, ja, je bent een kop groter dan Edke, en tweemaal zo breed in je schouders. Nou, ik wilde dat ik Edke's blonde haar en blauwe ogen had, omdat ik net zo rijk was. Ik geef niks om die dingen. Maar ja, als Cassie het zo wil. En kijk nou eens wat vriendelijker, hè.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 Wat gaat jou er dan? Melk? Oh, oh, oh, oh, kijk nou eens wat hij gedaan is. Ik heb allemaal appelmoes over me. Ik... Nou is het afgelopen. Kom mee. Jij krijgt een magrant ik, ik wou dat ik nooit gekomen was. Je had je mond tegen hem moeten houden. Nou krijgt hij slag. En dat vind ik vreselijk. Ik eet niet mee met jullie allemaal. Maar hand. ik zei alleen maar iets over zijn haar. Dat ga jij uit de janken. Je doet nerfje van Mark wordt Isabelle. Niemand heeft je aangeraakt. Ik wil naar huis. Edgar, ik ben zo kwaad op je. Ik wil vanavond alleen zijn. Waar wil je naartoe? Ik ga... ...dak door mijn slaapkamerraam. Dan kan ik naar jou toe kruipen. Zet een tafel onder het zolderraam. Dan kan ik daarop springen. En dat deed die apenkop. Een uur later ging ik naar de zolder om... ...Kaasie te waarschuwen dat ze terug moest naar het gezelschap. Ik deed de zolderdeur van het slot...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 Ik hoop niet dat hij eerder doodgaat dan ik. Oh, scham je wel, Hieskleef. Het is de zaak van God om slechte mensen te straffen. Oh nee, dat kan God nooit zoveel voldoening schenkt als het mij zal doen. Ik wou alleen, want ik wist hoe. Ah, laat me maar even, verzin maar iets. En als ik daarover nadenk, dan voel ik de pijn niet. Ik wil niet alleen.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 U hebt geluisterd naar het derde deel van De Woeste Hoogte, naar het gelijknamige boek van Emily Brontë in de vertaling en bewerking van